9 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij de aanval op een voormalige Russische ex-spion... en zijn dochter in Groot-Brittannië is zenuwgas gebruikt. Het was de bedoeling om de twee daarmee te doden, zegt de Britse politie. Welk zenuwgas er is gebruikt, wil de politie niet zeggen... en ook niet wie er mogelijk achter de aanval zit. De Rus van 66 en zijn dochter van 33... werden aangevallen in een winkelcentrum. Ze zijn er nog steeds erg slecht aan toe... net als de Britse politieman die hen vond... In zijn woonplaats Amsterdam is acteur Ben Hulsman overleden. Dat heeft de familie aan het ANP laten weten. Hulsman werd bij het grote publiek bekend als opa Willem Bol in de succesvolle vaarheid-tv-serie Oppassen. Hij was tussen 1990 en 2003 in meer dan 300 afleveringen te zien. Sinds begin jaren 60 acteerde Hulsman. Hij was onder meer te zien in series als Het schaap met de vijf poten, Zwiebertje, Zeggens A en Baantje. Ben Hulsman was 86 jaar. De dominee, die zwaar werd mishandeld in haar kerk in het Gelderse Renoi... hoopt met Pasen weer terug te keren in de kerk. Ze werd drie maanden geleden zwaar gewond in de kerk gevonden na een afspraak met een pianostemmer. Hij is verdachte in de zaak en zit nog altijd vast. De dominee raakte door de mishandeling half verlamd en kan moeilijk lopen en staan. Al een paar dagen staat er een auto in de Waddenzee. Hij is van een jongen van 19 uit Helmond... die met zijn vrienden tijdens app het Wad opreden. Daar kwam de auto vast te zitten in het zand. Hij staat een paar honderd meter uit de kust... van het Friese Sint-Jacobi-parochie... en verdwijnt onder water als het vloed is. Morgenochtend probeert de Rijkswaterstaat... de auto weg te halen uit de Waddenzee. De eigenaar mag opdraaien voor de kosten. Dan het weer nog, later vanavond en vannacht klaart het op... en koelt het af tot rond het vriespunt. In het noorden is lokaal kans op mist. Morgen meer wind en regen, af en toe wat zon en ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zo goed kan onderwijs zijn. Het hele jaar gratis bezorging zelfs op zondag. Wordt nu lid van Select op pol.com. Bij Luzak Hogeschool kun je kiezen uit de studierichtingen... management, commerciële economie, bedrijfskunde en rechten. Je leest er alles over op luzak.nl. Je bestelling zelfs in de avond gratis laten bezorgen. Wordt nu lid van Select op pol.com. We hebben het hier in Nederland maar goed voor elkaar. Toch?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 Met Jeroen Stomporst en Renze Klamer. Goedenavond en welkom terug. We hebben een bomvolle tafel dit uur... ...waarin het gaat over hoe de computer het leven van kinderen leuker maakt. Ja, het leven van kinderen die zelf niet kunnen praten bijvoorbeeld. Straks vertellen Willemijn, Betsels en Martine Meijers het bijzondere verhaal... ...over een nieuwe spraakcomputer met echte kinderstemmen. Daar zijn een boel kinderen heel blij van geworden. We gaan het hebben over een computerspel dat ervoor zorgt dat kinderen letterlijk in beweging komen. De droom van elke opvoeder wordt werkelijkheid. En we volgen natuurlijk Tottenham Hotspur tegen Juventus in de achtste finale van de Champions League. Ja, laten we daar maar eens mee beginnen. Annie Houtkamp, hebben we nog veel gemist tijdens het nieuws? Uh, ja, ik, ik zie toch wel twee aardige wedstrijden. <coughs> Sorry, voor 90% mijn aandacht op de wedstrijd Spurs tegen Juventus. Waar het nog altijd 0-0 staat. Nou, wat kansen gezien, onder andere een hele grote voor Harry Kane. Maar hij schoot de bal net naast. En uh, een flinke roep om een penalty van Juventus werd niet gegeven... door de Poolse scheidsrechter Marciniak. Uh, Simon heet die van zijn voornaam. Op oh, Wembley dus. En Harry Kane net niet bereikt. Aan de andere kant van mijn kamertje zie ik een andere tv. Nu even Son nog meenemen die de bal heeft gekregen in het strafschopgebied. Son legt de bal terug en dan komt uh, hij weer in het strafschopgebied bij Daly Alley. Legt hem uh, breed. En dan uh, wordt de bal weggekomen uit de verdediging. Maar opgevangen door uh, Spurs. En daar bal voor het doel. En bijna doelpunt via Song. Weggewerkt is de bal door Buffon. En weer ingebracht door Eriksen. En dan uh, uh, kijken of Son nog in balbezit kan komen. Nee, ja, nee, want uh, Juventus neemt over. Manchester City, Basel. Daar staat het 1-1. 1-0 werd het uh, uh, voor Manchester City na acht minuten door Gabriel Jesus, maar de gelijkmaker van El Eljunozi zojuist een minuutje geleden. Twee aardige wedstrijden om naar te kijken. De wedstrijd van Manchester City is niet van belang, want daar moet Basel met 5-1 winnen. willen ze nog doorgaan? Dus nog vier keer scoren. Maar dat een Juventus na de 2-2 in de eerste wedstrijd is wel heel interessant. Met ook mensen die we nog van Nederland. Met, uh, velden kennen Jan Vertongen, ex-Ajax, uh, Davidson Sanchez, vorig jaar nog Ajax, uh, Moestan Den Bele, ex-Az, ex-Willem II en Christian Eriksen, natuurlijk, ex-Ajax, de grote man op het middenveld. Balbezit nu voor Juventus, dat nog niet al te veel heeft kunnen laten zien en dus niet gescoord heeft. Maar dat hebben de speurs ook nog niet. 0-0. Het is dus een beetje een computeruurtje bij een langslijnen omsteken. Maar bent u een digibete? Hangt u dan vooral niet af? Want het gaat juist over hoe zo'n computer ons echte leven kan beïnvloeden. Straks dus met Martine Meijs en mij, ze willen mij wedstrijden over zo'n spraakcomputer. Die kinderen helpt die zelf geen stem hebben of op een andere manier niet, niet goed hun woorden kunnen formuleren. Uh, maar eerst even iets anders. Een opvoedkundig vraagstuk. Ja, het Misschien het wat voor jou, over... Jeroen. Ja, zeker. Ik, uh, ik, ik ga met aandacht luisteren. <laughs> het gaat over Happy Life. Het is uh, ja, een van de grote opvoedkundige vraagstukken van deze tijd. Hoe krijgen we onze kinderen zover om buiten te gaan spelen... in een tijd waarin laptops, tablets, spelcomputers... het aan de bank en aan hun kamertje gekluisterd lijken te houden? Door van de nood een deugd te maken. Dat dacht tenminste Mark Wurstman. Hij is projectleider van het spel Happy Life... waarin jongeren naar buiten worden gestuurd om de middelen te verdienen... om het spel uit te spelen. Nou, Mark is hier. Uh, en Bart Rauwman, een van uh, de basisschool directeur die ermee bezig is. En een van de leerlingen. Sefket, welkom allemaal. Ja, dankjewel. Wie weet er nou het meeste over dit spel eigenlijk? Jij hè, <lacht> Zefket, ja. Nou, leg jij maar eens uit wat het is dan. Uh, over Minecraft of over de Happy Life server? De uh, Happy Life. Mag je uh, even goed in de microfoon praten? Uh, ja. Dit is een server. Uh, hiermee moet je, uh, moet je via de app moet je lopen. En daarmee kan je dus punten verdienen. Uh -huh. Maar de, denk even, je legt dit uit aan tante Betsy. Hè, zeg maar. Dus je hebt oh. nou nooit op oh. zo'n laptop uh, gezeten. Uh, uh, maar wie is dat, Sefkid? Je een moet dus op, op, op, op je telefoon... Daar heb je dus uh, een app. En dat houdt dan bij uh, wat jij loopt. En uh, zo meteen ga ik laten zien hoe je daarin kan komen... en hoe je het dan ook kan krijgen. Dus je, lo je loopt rond in een soort virtuele wereld? Uh, ja, maar als je de punten wilt verdienen... moet je het wel in het echt lopen. gewoon Dan moet je gewoon de deur uit? Ja. En, en, en, en waar moet je dan heen lopen? Maakt niet uit. Dat maakt niet uit, als nee. je maar loopt. Ja. En dan moet je een afstand lopen of zo? Uh, hij houdt bij hoeveel meters ze loopt. En elke meter is dus uh, bijvoorbeeld één geld. Ja, één ja. happy euro. coin, geloof ja. ik. hè. En, en wat kun je daar dan mee met zo'n happy coin? Daarmee kan je blokken kopen. En dan kan je aan, uh, aan de burgemeester vragen of je een regio mag claimen. En daar kan je dan bouwen met de blokken die je hebt gekregen. Oh, dus je bouwt eigenlijk een soort stad. Ja, Mark zit te kijken, volgens mij. <hijen> Want het is ook een beetje jouw kindje natuurlijk. Wordt het een beetje goed uitgelegd? Dat is het niet, hè? Waar het spel. Ja, dat bedoel ik, ja. Ik denk dat de leek het Dacht niet het allemaal allemaal, uh, helemaal begrijpt. Maar in elk geval de, de, de, de leeftijdsgenootjes zullen precies begrijpen wat, uh, wat hij uitlegt. En leg ja. jij het dan nog eens een keertje uit hoor, hoe jij het uh, precies zou uitleggen? Ja. Het uh, Happy Life is eigenlijk een, een, een online platform... waarin we kinderen uh, offline in beweging krijgen en houden. En in dit geval is het uh, haakwaan op de populaire spel uh, of de game Minecraft. Uh, alleen bij ons is Minecraft wel echt een middel... Um, ligt dat ook even aan. mijn speel. Ja, nou? ja razen populair. Bij jongens staat hij echt op nummer 1. 12 tot 17-jarigen. Maar bij mij heel veel denken altijd. Hey, Spelen meisjes, dit spel ook. Maar dan staat hij ook echt op de nummer 3. Wat is het? Het is een soort, nou, misschien kun jij dat ook beter uitleggen. Maar het is een soort online uh, Lego. Uh, uh, ja, vroeger kent die Lego ken iedereen. Uh -huh. En dan gaat het om het echt bouwen. Het nabouwen. En, uh, dus ja, dat is een deel. Hè? Want het andere deel is gewoon elkaar achteraan, achteraan zitten. En, uh, en, en kapot maken. Ja, ja, ja inderdaad. En dat is in onze, of in de Happy Life Server is het, uh, kun je elkaar, er zeg maar zitten geen wapens in, dus kun je elkaar, dus gewoon een, een, een survival server. Dus het, het doel is ook om te overleven. Dus, uh, je hoeft nou ja, niet de dus andere neer te schieten of zo. Nee. zou ik niet echt passen nee. bij de titel Happy heel, Life. Wat uh, heel Link. bijzonder was aan, aan, aan, aan dat Minecraft vind ik... toen ik dat voor het eerst zag, een paar jaar geleden, dacht ik... nou, wacht even, wat is dit nou van een oude spel Dat hadden wij vroeger, zou ik maar zeggen. Hè? Ja. Het ziet er heel blokkerig uit. Ja, het ziet er echt blokkerig <laughs> ja. uit. Je, je, je denk van, ja, maar het, je ziet er gewoon onwijs realistisch 4K. Spellen, ja. Waarom is dit zo populair dit dan? Ja, vertel het. Zeg even, waarom is dit nou top? Waarom is dit leuker dan FIFA? Uh, hier kan je gewoon zelf... Uh, als je je eigen huis al ooit uh, na wou bouwen... maar je bent nog te klein om het uh, zelf te kunnen bouwen... kan je gewoon op Minecraft bouw je het gewoon na. En, um, of, of je wilt uh, bijvoorbeeld zelf de blokken verzamelen... dan kan je ook... Dus uh, voor deze server kan je dan op de app kan je bewegen... en daarmee kan je dus blokken kopen. En dan kan je ook je eigen huis nabouwen. Ja. Je hebt um, Met slash teleporteer kan je bijvoorbeeld naar je, naar je huis gaan... En dan doe ik nu bijvoorbeeld um, Wacht, mijn huis. ik kom even naast je meekijken hoor. Uh, mijn huis. Ja. ja. Zo, ik zit hier even ja, achter het scherm dan, uh, bij shiftcast. En dan teleporteer je dus naar je plek. Tuurlijk. Te tuurlijk, Teleporteer Kan. even naar je plek, ja joh. Maak het uit. Um, je ja, vliegt even over de bomen nu. Uh, dan ty dan typ je je adres in. Dan kom je daar. En bijvoorbeeld dan is dit uh, bijvoorbeeld een gebouw. Ja. En dan kan je dit regio uh, dus claimen. Okay. En daar kan je dan uh, je eigen huis bouwen. Dus zoals ik zie, ik, ik zie dan al een aantal blokken, zeg maar. En als jij dus uh, buiten een flinke wandeling gaat maken, dan krijg je van die happy coins. En dan kun je nog een dan krijg je zeg maar, een paar lego blokjes erbij. En die kun je erop zetten. Ja. En uiteindelijk uh, kun je zo een heel huis bouwen, of een hele stad, of zoveel als je niet maar wil. Dat je uh, blokken blok krijgt die je uh, zelf mag uh, kiezen. Maar het is dat je ze moet kopen met de geld die je krijgt. Ik laat ja. het nu ook wel zien. Maar die moet je dan verdienen met het, uh, met het wandelen. Ja. ja. Maar uh, ik, zie, ik zie ook de naam Deventer staan en je loopt ook echt volgens mij in de bestaande stad rond. Ja. Uh, hoe zit het ja. op Mark? Is Deventer is nagemaakt? Ja, klopt. Nou goed. Um... We hebben eigenlijk middels panelgesprekken bij de kinderen nagevraagd. Wat is tegenwoordig... Kijk, ik ken zelf Minecraft helemaal niet. Wat is uh, populair? Nou, daar kwam inderdaad Minecraft uit. Maar uh, wat willen jullie dan in Minecraft? Kijk, wij, wij kunnen van alles bedenken Maar we vinden het belangrijk dat het echt bottom-up... dus vanuit de uh, kinderen zelf komt. En kinderen gaven aan... Want ze gaan het nooit lukken. Uh, nee, maar zij gaven aan dat ze het heel leuk vinden... om hun eigen omgeving na te bouwen. Dus het, nou, in deventer Code Eagle Stadion... hun eigen school, hun eigen huis. Um, en vandaar zijn wij... Hier, uh, ja, ja, ja. <laughs> zijn wij gaan zoeken van, Hey, hoe kunnen we daar op aansluiten? Ja, en we ja. hebben nou, een ICT-bedrijf gevonden die de x en y-coördinaten van heel Nederland eigenlijk uh, uh, nou, opvraagt en dat in, in, in Minecraft kan, uh, uh, ja. Programmeren als het ware zodat we heel dat ze de kinderen nu in de online Deventer echt na verhouding nagebouwd. Elk blokje zeg maar precies, elke boom staat er ook precies in. Dus het klopt ook echt met hun echte wereld. Ja. Uh, ja, ik zie Martine mij is helemaal glunder hier, moeder naast mij. Goed idee, denk je? Ja, gaaf. Zou ik zelf ook wel willen doen. Ja, ja. van Rotterdam dan natuurlijk. Ja, Rotterdam, ja. Van Rotterdam, Ja, zeker wel. Maar dat ja, kunnen uh, toch, ja, als je zelf je huis wil bouwen. Maar het is dus ook al gebouwd. Hoe zit dat? Uh, de template ligt zeg maar erin. Dus dat is, je zag net een grijze gebied zeg maar, maar de details zitten niet. Ah, okay. En kinderen uh, worden direct getriggerd om... hé, hey, ik herken het, ik wil dit eigenlijk nabouwen. Nou, maar je moet dan wel die S-blokken verdienen. Nou, en met die blokken moet je veel bewegen. En daar ook kunnen ze lopen, fietsen en hardlopen. Iedereen hier aan tafel nu enthousiast over Minecraft. Maar Bart, eh, basisschool directeur. Voorheen was dat niet voor jou een beetje een hoofdpijn dossier? Al die spelletjes eh, en al die games? Nou, directeur ben ik niet. Eh, oh, sorry. Ik, ik werk inderdaad op mijn basisschool. En, eh, ik dacht dat je heel belangrijk was. Eh, ja, dat sowieso. Dat ben je wel. <laughs> dat sowieso. Nee, wij, wij zijn hier heel blij mee. En wij gebruiken Minecraft. Eh, gebruikten we hiervoor ook al voor andere doeleinden. Uh, en juist ook om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen... en waar kinderen echt gemotiveerd van raken. En wat we merken is, als we Minecraft gebruiken voor uh, bijvoorbeeld ook taallessen... dan zien we dat kinderen, doordat ze in Minecraft het een en ander na kunnen bouwen... waar ze vervolgens weer een verhaal over gaan schrijven... dat die verhalen uh, vele malen uh, langer beter worden... dan wanneer ze alleen maar een simpel taallesje op papier maken. Noem eens een voorbeeld. Uh, volgens mij is dat het voorbeeld. Het voorbeeld is een taal. Je een verhaal schrijven? Mm -hmm. Misschien weet Hoek -hoek. ik wel een voorbeeld. Ja, vertel maar eens hoe ja. je dat hebt gedaan. Uh, wij doen dat ook uh, met rekenen. Dan krijgen we een papiertje. En uh, dan staat erop uh, 0,83. Of een breuk, 1 vierde bijvoorbeeld. En dan moet je, heb je 100 vakken. En dan moet je dus uh, naar de cijfer gaan wat de breuk is. En dat is dan ook gewoon gelijk al veel leuker dan op een papier schrijven... ja, dat is 0,25 Ja, het komt echt tot leven. Ja. En wat vinden ouders er eigenlijk van? Want die hopen misschien dat hun kind op school... eindelijk eens wat anders doet dan achter zijn schermpje zitten. <laughs> ja, soms is dat ook wel de eerste reactie, hè. Van thuis zijn we wel genoeg aan Minecraft, waarom moet het op school nou ook? Uh, maar ik denk, als je goed laat zien waarom het echt een toegevoegde waarde heeft... en dat je laat zien dat kinderen, nou, dat, ouders snappen dat ook... dat kinderen hier heel gemotiveerd van raken... Uh, dan vinden de ouders dat helemaal prima. En hoe zit het met de mensen? Oh, sorry. Nee. Maar die, die, ik ben bijvoorbeeld bij mijn vrienden... Werkt zo, die, die, die altijd dat FIFA, dat FIFA... ik word er helemaal knettergek van. Ik ben er dus niet zo heel erg van. Zo zullen er ook mensen zijn in de klasse die op Minecraft helemaal niks vinden. Die moeten nu opeens uh, dat een beetje de hele dag gaan lopen spelen. Nou, vertel eens, even, Hoe is dat bij jullie? Uh, niemand, die houdt niet van Minecraft. Ik kan het niet zeggen. Het kan wel bijvoorbeeld zijn dat ze het niet leuk vinden. Maar... Wat, wat is nou niet leuker dan een spelletje spelen ja, tijdens de les? Maar dat vind jij. Maar vindt iedereen dat? Ja. ja. Kijk, het mooie Niemand is, hij, hij noemt het al als een spelletje spelen tijdens de les. Hè? En wij zien Zo het als, voelt het. En wij zien het als school niet alleen maar als een spelletje spelen... maar je bent gewoon verschrikkelijk veel aan het leren. Je wordt reingeluisterd, Sefkert. <lacht> <lacht> ja. Heb je dat ja, wel denk, door? Je ja, denkt, je bent wel serieus. jongen. <lacht> Daar ga je. Ja. Ja. Um, is het een manier voor jou, het, om ook meer, meer, meer te bewegen? Of doe je al een sport? Uh, ik, ik, ik zit niet meer op sport. Ik zat nee. op kickbox maar oh. niet meer. Uh, maar ja, ik, ik ga er wel meer door bewegen, denk ik. Want uh, normaal dan zit ik gewoon... Uh, als het zou zijn dat je in Minecraft moest bewegen... dan zou mm -hmm. ik gewoon de hele tijd zo zitten ja. en lopen. Maar als je ook gewoon in het echt moet leven uh, bewegen... dan kan je ook, ga je ook extra meer rennen, meer lopen... zodat je ook meer kan krijgen. En dan ook niet je telefoon meegeven van je vader en moeder... ...van uh, neem even mee je boodschap gaat doen. Da Toch? Dat is wel gebeurd. ja, ja. ja. ja dat krijg je natuurlijk. Uh, uh, Volgens mij kreeg, kreeg hij ook een... Uh, ...ik weet hij zit voor me achterin... ...hij kreeg een mailtje... Oh, een um, ...van Milan, hij is een klein kind... ...en hij speelt ook op de server. Hij gaf die telefoon gewoon mee aan zijn moeder... ...en uh, toen moest hij een screenshot maken... ...maar nu is dat al veranderd... ...maar eerst was dat wel zo... ...en... Uh, toen zei die, zei die moeder daarnaast: um, Ik moest wel veel fietsen. Ja, ja, ja. Dus de ouders worden aan het werk gezet. Want wat, wat voor afstanden. Mark, hebben we het ongeveer over? Maar wat moet je doen om een beetje. Ja, functioneel, functioneel bezig te kunnen zijn in dat spel. Ja. Nou, je kunt wel momenteel wat door de Happy Life app. Wat, ja, wat, wat je net vertelt, dat kan nu niet meer, zeg maar. Je, je moet echt je eigen app op je eigen mobiel hebben. Mm -hmm. en, um, die fraudulerende kindertjes, die heb je even flink aangepakt. De, nee, het lopen, het, het hardlopen en het fietsen wordt uh, gemonitord eigenlijk. En daar hebben we bepaalde metwaarden aangekoppeld. Dus een bepaalde energie verbruik je om te lopen. Een bepaalde energie om te fietsen. En dat is, nou ja, een meter fietsen kost minder energie dan een meter lopen, nee. bijvoorbeeld. En dat zetten we om naar Happy Coins. Dus maar, één, uh, één stap. Uh, dan heb je het over... Bijvoorbeeld 0,75 happy coin. Ja. En uh, nou, voor ons is het zaak dat ze natuurlijk niet te snel te rijk worden. Want anders dan hebben ze, nou, zijn ze rijk en kunnen dus, ze gewoon wat, alles kopen. Wat zijn de doelstellingen dan? Hè? Als je erover nadenkt, van, nou, hoeveel willen we eigenlijk ongeveer ja. dat een kind in een week beweegt? Ja. Nou, vanuit het spotbedrijf heeft hebben we al een hele duidelijke visie... Op, uh, op het beweeggedrag van kinderen. Wij willen in 2021 dat 4 tot 12-jarigen uh, nou, allemaal een uur per dag uh, bewegen. Dat is de Nederlandse norm gezond bewegen. Onder de 12 jaar voor kinderen. Mm -hmm. En uh, nou, dit is een project die de vanuit het spotbedrijf te onderhoudt die uh, nou ja, bijdraagt om kinderen meer te stimuleren om te bewegen. Ja. En in de testfase merken we gewoon dat dat, uh, als je het over ouders hebt... we kregen al mailtjes van ouders, dat nou ja, uh, het helpt hier in elk geval wel gaaf aan. want we moeten minimaal een uur om fietsen om nu naar, naar huis te komen. En ja. kinderen komen naar ouders toe uh, van, joh, ik wil, de, ik wil niet meer met de auto naar school... maar ik wil fietsen okay. en lopen. Want en, kijk en, dat heel, en dat klinkt nog heel extrinsiek, want ze worden heel extrinsiek geprikkeld... om happycoins te verdienen. Ja. Maar uiteindelijk is ons doel dat ze intrinsiek gemotiveerd worden... om ja. naar sporten. te bijvoorbeeld Maar dat is natuurlijk wel de vraag... Want, Vroeger werd dat zo, mocht mochten we elke zaterdag een keer patat eten, en dan was het leuk. Maar als je dan een keer drie dagen op elkaar patat had, dan dacht je, nou, alsjeblieft, zeg, mag ik eens wat anders eten. Ja, en ja. nu, dat, dat Minecraft was dat het, nou, als je dan thuis kwam uit school, kon je lekker gaan gamen. Maar nu, als je het elke dat dag moet doen, drie niet. jaar lang, op een gegeven moment ben je puur zat van het ja, hele spel. Ja, kijk, het mooie is dat je ze, omdat we heel online David is nagebouwd, dat je op bepaalde plekken kunt krijgen in de stad. Je kunt ze extern belonen. wat ik net zei, extrinsiek gemotiveerd zijn ze dan. Maar onze, we proberen door die extrinsieke prikkel om te zetten naar een intrinsieke prikkel. Dat ze bijvoorbeeld op woensdag middag meedoen met een nou ja, kickboksen noem die net al. Of een voetbaltraining. Uh, en dat ze daarna... Uh, ja, je komt er, meer, die je komt er meer, meer mee in aanraking. Precies. Ja, in je maakt kennis met verschillende sporten. En ja. je hoopt uiteindelijk dan ze intrinsiek te prikken. Of, hey, dat was wel heel gaaf. Maar dan heb je inmiddels life komen ze al in contact met verschillende sporten. En, en Bart, hoe merk je het op school? Want um, ja je moet natuurlijk wel een beetje binnen de les houden. Want uh, hier gaat het vooral om, om lopen. Om meters maken. Om, om, om fit te worden. Ja. Ja, het, het is nu echt nog een pilotfase. Dus we zijn de afgelopen drie weken zijn we bezig geweest om te kijken... Van, nou, hoe valt dit bij onze leerlingen? En wat vinden kinderen zoals sefket ervan? Maar ook de wat jongere kinderen mm -hmm. van begrijpen zij ook hoe het werkt. En wat voor ons vooral heel interessant wordt... is op het moment dat het niet meer via de smartphone gaat... maar dat je ook een soort van uh, Fitbit-achtige... zo'n activiteitsbandje om je arm kan dragen. Uh, zodat je ook tijdens de gymles bijvoorbeeld en tijdens het buitenspelen... dat het extra bewegen wat je daar doet... dat je daar ook de beloning voor krijgt in zo'n game. Dan wordt het voor ons echt interessant. Want we zien nu natuurlijk, er zijn best heel veel kinderen die een smartphone hebben. Ja. Uh, met name in de, in de hogere groepen wel. Maar goed, die mogen lang niet altijd uh, ofwel mee naar school. En als ze op school zijn, dan belanden ze bij de leerkracht in de la. Ja. Dus die, uh, die, de, de activiteiten die die kinderen overdag doen onder schooltijd, die worden niet geregistreerd. Dus op het moment dat dat wel gaat gebeuren, dan maar, wordt het interessant. Ja, want jullie gebruiken het ook in, in, in lessen. Maar uh, heb je dan ook met dat Happy Life te maken? Uh, nu dus nog niet zo heel nee. veel. In de zin van dat we nu vooral in die, in die testfase zitten. Dus wat, wat wij aan het kijken zijn samen met het sportbedrijf. Van, nou, wat zijn de hele positieve punten? En uh, waar willen we heel graag wat mee? En wat zijn de verbeterpunten nog? Maar wij zien echt wel echt wel een goede toekomst hier. En ik zie, ook wel de combinatie allemaal, en wat we op school doen. Ik zie nog wel andere toepassingen. Want het is dan hè, voor, voor jonge mensen. Maar uh, als ik bijvoorbeeld uh, uh, mijn zorgpremie per maand omlaag kan krijgen als ik 10 uh, kilometer buiten loop uh, elke maand. Te bewegen. Uh, en zo zijn er wel meer toepassingen of kortingen denkbaar uh, voor ja. bedrijven die het belang hebben dat mensen bewegen en gezond zijn, toch? Ja. Heb je al interesse ook uit andere, uit andere sectoren? Uh, zeker uit andere sectoren, maar wel op een andere manier. Want je, je creëert op deze manier eigenlijk een kanaal... om kinderen te bereiken op een speelse manier. Uh, zo hebben we nu de komende twee jaar ook vanuit de provincie Overijssel... Uh, de periode gekregen om uh, fietsveiligheid, uh, fietsstimulering... en uh, sociale kwaliteit hierin te integreren. Kijk, vanuit het sportbedrijf Deventer vindt Spot sport- en beweeggedrag heel belangrijk. Mm -hmm. Maar het is ook gewoon een kanaal om andere cognitieve vaardigheden... bij kinderen tussen de oren eigenlijk te krijgen. Mogelijk op een speelse nou, manier. Ogen. Dus als je het hebt over fietsveiligheid... hoe ga je, steek je een onveilige kruispunt over links, rechts, links krijgen, kijken kun je op een heel speelse manier bij kinderen aanleren op dit platform. Dus vanuit de provincie Overijssel hebben we nu uh, uh, twee jaar de tijd gekregen... om dit uh, de te, te implementeren. We zijn benieuwd hoe het gaat. Blijf nog even je zit, euh, zitten, zou ik zeggen, terzij je naar bed moet, zeg Waar mag je naar bed uh, vanavond? Dat maakt niet uit. Ja, maakt nee. niet uit? Nee, dat ja. dacht ik al. Maar je ouders? En ook niet, hoor. Oh, Oké, okay, je zelf <laughs> gehaald, hoor. Maar we gaan even kijken bij Annie Houtkamp. Want uh, er wordt gevoetbald in de Champions League. De Spurs tegen de oude dame. Ja, ik zie een uh, mooi hensballetje van Dembele. Uh, een van de grote mensen toch hoor bij de Spurs met uh, Christian Eriksen. Staat 0-0. Nog uh, niet al te veel gebeurd, Met name Juventus valt mij tegen. Misschien nu via die vrije trap na de hensbal van Dembele voor uh, Juventus. Uh, ze zijn gemeen af en toe. Ik zag Badzakli... Uh, Bart die echt een, een smierige overtreding maken op Son. Twee keer op zijn uh, kuit gaan staan. Een scheidt dat altijd niet gezien. Vrij trap. Wat levert hij op? Bal wordt in het strafstofgebied uh, gewerkt. Maar weggekopt door Davidson Sanchez. Vorig jaar sterk houder bij Ajax. En dan gaat de bal over de zijlijn. Laatst geraakt door een man die wel een gele kaart kreeg. Alex Sandro, de Braziliaan van Juventus. En dan mag uh, Trippier gooien. Hij speelt omdat Aurier uh, geschorst is. Als rechtsbekker doet dat volgens nog goed. Ja, voor de speurs maakt het niet zoveel uit. Juventus moet scoren na die 2-2 een paar weken geleden in Turijn. Maar daar ziet het nog niet naar uit. Nu balbezit voor Benatia. Medi Benatia. En die probeert de bal weer naar voren te krijgen. En ja, dat lukt maar zelden. Nu zit ook weer die Davids van Sanchez er goed tussen en kan de speurs weer in de avond gaan. Andere wedstrijd, Manchester City-Basel. Basel doet het verrassend goed. Staat nog 1-1, maar kreeg enorme kansen. Uh, El Nussi, die de gelijkmaker maakte, kreeg vlak hiervoor, vlak een minuutje geleden, een hele grote kans op de 2-1 voor Manchester City. En daar zullen ze even van geschokken zijn in Manchester, want sinds... 2016 hebben ze thuis niet meer verloren. bal zit hem dan op een andere scherm bij Den Belen. Mooie bewegingen worden aan het shirt getrokken. En daar mag je best aan Kedira een uh, gele kaart voor geven. Want het was heel opzettelijk en bewust om een aanval te onderbreken. Maar dat doet uh, de scheidsrechter niet, Machinjak. En dus uh, was het slechts een vrije trap voor de Spurs. Spurs beter dan Juventus. Maar nog niet in doelpunten kunnen uitdrukken. Het staat 0-0. speur scoren en verdient hoor, want ze hadden kansen gehad. vlak hiervoor was er nog een grote kans voor Son, toen schoot hij net naast. maar een prachtige aanval, opgezet door Harry Kane. en de bal ging naar buiten naar Trippier, die gaf een goede voorzet. Met, die hield echt het overzicht en de bal komt bij Son terecht. En die tikt hem ja, eigenlijk een beetje een lullend doelpuntje, want hij raakt hem helemaal niet goed. Maar de bal gaat over de keeper de Jugo, uh, uh, Gianluigi Buffon heen. En zo leiden de Spurs terecht met 1-0 tegen Juventus. Timmerleek, samen met een uh, virtuele Michael Jackson. Lover. Love never felt so good. En die oudkamp. Mooie goal net. Ja, had een beetje gek, gek geraakt, hè? Ja, de, de, de afwerking was niet uh, super. Ja, wel super, want hij gaat erin. Maar uh, het was uh, een goede aanval. Hele mooie aanval Overigens Juventus. Nu heel gevaarlijk met uh, Pjanic, de Bosnier. En uh, die schiet de bal maar net naast voor de gelijkmaker. Maar ja, nu moet Juventus wel twee keer scoren uh, na die goal van Son. Son die afgelopen weekend in de competitie, voor de competitie nog twee keer scoorde in de 2-0 overwinning op Huddersfield Town. En uh, dus echt hot is. Hij speelt ook in plaats van uh, Lamela die eigenlijk normaal gesproken voorin speelt. Maar Son, daar kon uh, Pochettini niet meer omheen. En uh, speelt en terecht dus, want hij scoorde 1-0 voor Tottenham Hotspur tegen Juventus. We zitten een minuutje of drie voor rust. En uh, de Londenaren leiden. Ik zou bijna zeggen in het eigen stadion. Maar dit is het niet. Ze leiden in, op Wembley. Het eigen stadion wordt flink verbouwd. Uh, White Hart Lane. Maar dat mag de pret niet drukken. 1-0. Tottenham leidt tegen Juventus. Zitten meer gasten hier denk ik of niet Sandy? Schoter. Toch? Nee, nee, nee. Er zit, nee? uh, zit zo goed als vol. Nee, maar die zitten in dit stadion kunnen er meer dan hun eigen? Ja, ja, ja, ja. Dan kunnen er hier zo'n 85.000 in. Hoppakee. Ja. Dat hadden we hier in de studio net niet. Maar ook <lacht> wij hebben toch een, een volle bak hier aan tafel. Uh, we hebben het net gehad over, over dat project. Minecraft, Happy Life. Uh, mensen enthousiasmeren om toch ook buiten wat meer te bewegen. Ik verzonnen waar hele plannen met zorgpremie. Werd daar meteen kritisch bevraagd uh, tijdens Michael Jackson en Justin Timberlake. Van, uh, hoe moet het nou als je in de rolstoel zit? Uh, Goeie vraag natuurlijk van Willemijn Wetsels, uh, bedrijf, uh, Van het bedrijf achter de kinderstemcomputer. Waar we het straks over gaan hebben. Maar we zijn er inmiddels ook alweer uit, hè Mark. Want je kunt hem al op dingen per persoon instellen. Iemand in een rolstoel moet dan misschien drie extra rondjes rollen buiten. Ja. Ieder op zijn niveau kan gestimuleerd worden op wat extra ja, te doen. Precies. De kern is eigenlijk dat je ze uh, ja, motiveert middels die happy coins Om gedrag, je bepaald gedrag te stimuleren. Ja. En bij ons, voor ons is het belangrijk dat die Nederlandse norm gezond bewegen. uur bewegen per dag. Maar het zou bij, uh, nou ja, ook bij personen anders andere gedrag kunnen stimuleren. Bijvoorbeeld door meer boeken te lezen vanuit de bibliotheek. Of meer, uh, uh, noem maar nog op. Ja, maar Mark, ik heb ja, je toch, je ik, ik, ik, ik ja, vraag me nog, me nog af. Uh, dit is nu heel populair. Al, al heel lang, he, dat ja. Minecraft. Ja. Maar ja, er komt natuurlijk een tijd. En dat kan zomaar gebeuren. Ja. Dat niemand meer naar het spel omkijkt. Nee. Daarom hebben we, dan? Daarom ook, het is ook een Happy Life platform. En in dit geval uh, is Minecraft populair. En mm -hmm. dat was ook niet onze keuze. We hebben dat puur nagevraagd bij de kinderen. Wat is momenteel populair? Het kan zo zijn dat over drie jaar een ander spel populair is. Of de Pokémon GO weer terugkomt, misschien wel. Ja. <laughs> en dan, dan, dan uh, uh, is het platform Happy Life. Die bouwen we zo omdat we daar ook andere games onder kunnen krijgen. Dus we beginnen in, dit in eerste instantie met Minecraft. Maar het kan maar zo, wat noemen die weg heen, weg voort... Uh, ja, Fortnite. Fortnite, dat ja. we dat uh, nou, bewijzen van uh, ook zo ombouwen... dat het wel gestimuleerd wordt om meer te bewegen. Dus de, de kern is het punten verdienen ja. of meer verdienen in de offline wereld... om online verder te komen. En Ik hoorde hier vanmiddag op Radio 1 ook... dat er heel veel nieuwe augmented reality spellen komen. Hè? Zoals Pokémon Go. Pokemon Go wil je dat uitleggen ook mensen reality. Nou, waarbij je dus die, die, die, die wizertjes kan vangen, die zie je dan op je smartphone, zie je ze op de stoep lopen. En dan moet je ze vangen. En dan krijg je weer punten. Ja. En, uh, gebeuren neppe dingen in de echte wereld, zeg maar. Yes. Ja. Nou, ik, en ik zag, uh, Willemijn zei net ook van, moeten We niet iets verzinnen om die, om die spraakcomputer? Dan gaan we het zo weer hebben. Maar misschien een kleine prelude. Dat, dat die meer gebruikt wordt, kun je ook zo'n systeem verzinnen. Want dat is soms moeilijk als kinderen zo'n ding krijgen. Om dat, om dat ook echt te gaan gebruiken? Um, Gaat dan kinderen die dus zelf niet kunnen praten? Nou ja, het is met name natuurlijk dat kinderen echt een volledig nieuwe taal moeten gaan aanleren. En als niemand dat in hun omgeving gebruikt, ja, waarom zou ik dat dan zelf doen? Uh, je ziet dat met die spellen natuurlijk ook. Dat uh, als iedereen dat gebruikt, wat Sefco ook zegt, als iedereen het in de klas doet, dan is het natuurlijk ook leuk. Dus um, hoe meer uh, kinderen uh, jouw spraaksysteem gebruiken, hoe beter dat het, uh, hoe meer dat ik het zelf ook ga gebruiken. Ja, nou we gaan straks even horen hoe zo'n spraaksysteem nou precies klinkt. En hoe groot het verschil is als het een kinderstem is of een volwassen stem. Dat allemaal na NTO Radio 1. De punten voor het nieuws met Joris Subinski. In Wenen heeft een onbekende man op straat willekeurig voorbijgangers aangevallen. Volgens Oostenrijkse media zijn zeker drie mensen neergestoken en zwaar gewond geraakt. De dader is nog niet gepakt. De schoolschutter uit Florida, Nicholas Cruz, is formeel aangeklaagd. Hij wordt verdacht van 17-voudige moord en kan daar de doodstraf voor krijgen. De Amerikaan van 19 richtte vorige maand een bloedbad aan op een middelbare school. In Amsterdam is acteur Ben Hulsman overleden. Hij was een van de opa's uit de succesvolle tv-serie Oppassen. Tussen 1990 en 2003 was hij meer dan 300 keer te zien als opa Willem Bol. Ben Hulsman was 86 jaar. En iedereen kan gewoon weer belastingaangifte doen... want de DDoS-aanval op de Belastingdienst is afgelopen. Urenlang konden mensen de site van de Belastingdienst niet of nauwelijks bereiken. Aan het begin van de avond was de aanval voorbij. en opstreken. Zo dus praten over de spraakcomputer. Eerst weer even langs bij Eddie uh, Houtkamp. Die wedstrijd waarvan ik op, uh, op Twitter al lees... dat heel veel mensen hem veel leuker vinden dan die van gisteren. Ja, er is ook niet zoveel voor nodig. Echt, dat gisteren was, uh, heb ik uiteraard ook gekeken... was uh, niet zo leuk, maar deze is uh, mooi. En dan heb je het natuurlijk over Paris Saint-Germain gisteren... Ja. die toch uh, redelijk kansloos eruit gingen tegen Real Madrid, maar... Ik moet zeggen, ik vind Juventus ook redelijk kansloos. hoor, Tegen een goed speler tot een hotspur. Dat nu ook weer in de aanval is. We zitten in de slotseconde van de eerste helft. 1-0. Spurs leiden door de goal van Son. En uh, dit zal uh, de laatste aanval zijn met uh, Dyer in balbezit. Eric Dyer. Die eventjes kaatst. Met Sanchez gaat de bal de diepte in maar onderweg aangeraakt door een Italiaan. En dus mag er gegooid gaan worden omdat de bal over de zijlijn is gegaan. Halverwege de helft van Juventus. Eén, twee kansjes gezien van Juventus. Weer een hele zware overtreding. Ook gezien van Pjanic. De Bosniër die kreeg een gele kaart, stond scherp, mist dus de volgende wedstrijd. Maar het zou me niet uh, verbazen als dat in, de, in het nieuwe seizoen is dat Juventus hier eruit gaat uh, uh, na 90 minuten. 1-0 achter en we gaan rusten. Pochettini kan met zijn team gaan praten op een uh, geruststellende manier. Want, uh, coach van de Spurs leidt met zijn Tottenham Hotspur met 1-0 tegen Juventus. Als je kind niet in staat is om met zijn of haar eigen stem te communiceren... dan is dat voor iedere ouder een stevige schok. Toch is het mogelijk om hen op alternatieve manier te laten communiceren. In veel gevallen kan een spraakcomputer uitkomst bieden. Alleen was het probleem dat het kind dan opeens klonk als een volwassene. Maar nu is er een uitkomst. Ik zou zeggen Willemijn mijn je hebt er zo'n zo, zo unit heb je voor je geladen op een, op een iPadje. Laat maar eens even hoe dat klinkt. Hoor en Leron. Ik luister graag naar Radio 1. Nou, dat is niet gek. En zeker voor een kind, want die luistert het algemeen niet zoveel naar Radio nee, 1. Nee, daarom. Ja. Nou, op bed liggen. <laughs> die liggen vaak op bed, ja, rond de tijd. Jij bent van het bedrijfje Achter Deze Stem. Naast jou zit Martine Meijers. Je bent moeder van een kind wat, wat veel heeft aan deze ontwikkeling. Daar gaan we zo alles over horen. Uh, eventjes, Willem, wanneer heeft een kind precies zo'n spraakcomputer nodig? Um, in Nederland zijn er ongeveer 50.000 kinderen die niet kunnen spreken. Um, Zoveel? Ja, dat zijn er echt behoorlijk veel. Um, die kinderen die, um, kunnen niet spreken door verschillende soorten aandoeningen. Het zijn kinderen die misschien niet motorisch kunnen spreken, doordat ze bijvoorbeeld uh, spasmes hebben of uh, geboren zijn met een hersenafwijking of een ongeluk gehad hebben. Er zijn ook kinderen die um, uh, vanwege andere aandoeningen niet kunnen spreken of niet. Uh, of moeite hebben met spreken om het zo te zeggen... of nauwelijks verstaanbaar zijn. Bijvoorbeeld uh, kinderen met dyspraxie... die uh, allerlei klanken door elkaar hoor, halen... waardoor dat ze wel brabbelen maar, of ja, wel praten... en jouw hele verhalen vertellen, maar jij er niks van meekrijgt. Uh, of kinderen uh, met stoornissen die wel zouden kunnen spreken en die vaak ook wel woorden... of korte zinnen zeggen, maar geen hele verhalen kunnen vertellen. Ja, en die, die hebben dus allemaal baat bij zo'n systeem. Uh, we horen net hoe het werkt, hè? gewoon een stem die woorden uitspreekt. Maar hoe werkt het, zeg maar, wat, wat moet je doen om zo'n zin te formuleren? Wat moet zo'n kind precies doen? Ja, wat ik op dit moment voor me heb is de app uh, proloco to Go. Dat is een kernwoordenschat waar een hele hoop woorden uh, op staan, voorgeprogrammeerd met allemaal uh, plaatjes daarbij. En uh, daar kan ik, uh, daar zie ik eigenlijk alle kernwoorden van het Nederlands. Instaan. Dat zijn de woorden waar we, waarmee wij ons 40 tot 80 procent van de dag uitdrukken. En die kan ik combineren en daar kan ik zinnen mee, uh, mee maken. Zo zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen. Ik ben nu hier. Ik ben nu hier. Ja, duidelijk. Maar, ja. dus, dus je, jij tikt het allemaal in. En, uh, dat hoor je het altijd zo? Eerste woorden en dan de hele zin. Nee, daar kun je voor kiezen. Um, op dit moment is het zo dat je elk plaatje wat ik, uh, wat ik intyp, dat je dat auditief terugkrijgt, en dat je dat dus hoort. Ja. Dat zorgt er ook voor dat, dat als kinderen hiermee beginnen en als ze nog twijfelen tussen verschillende plaatjes, dat ze kunnen vissen. Uh, wat je eigenlijk kunt vergelijken met het brabbelen wat normale kinderen doen. En op het moment dat. Uh, um, ik vergelijk het altijd met het, het brabbelen op het moment dat le kinderen leren spreken, mm -hmm. de allereerste keer dat een kind mama of papa zegt, is het niet. Niet helemaal intentioneel. Alleen ik heb heel vaak mama mama, mama, mama, mama, gehoord. En uiteindelijk staat mama bij je en die reageert zo enthousiast... dat het kind denkt, dat was een goeie. Misschien moet ik dat nog een keer doen. En de tweede keer is dus altijd een stuk intentioneler. Nou, Dat merk je met kinderen met spraakcomputers ook. Die gaan eerst vissen, die gaan meerdere plaatjes aanraken. Totdat iemand in de omgeving zo enthousiast reageert... dat ze denken, hey, die moet ik misschien vaker proberen. Um, uh, en op het moment dat je dus uh, ziet dat kinderen langer spraakcomputers gebruiken... en eigenlijk volledig zelfstandig hun spraakcomputer gebruiken... dan zie je dat ze, gewoon gaan, dat ja. ze het gewoon gaan intypen... en dat je het pas hoort als ja. zij het spraakknopje drukken. En, en, en nou was die er al, hè, de computer. Maar nu is het nieuw, dus dat er, wat, welke stem hebben we gehoord? Dit? dit was Merel. Dit was Merel, ja. prachtige naam. En er is ook Thijs. Weet heet zijn dochter. Ja. <laughs> <laughs> oh, oh, vandaag. <laughs> En, uh, en waarom is het zo belangrijk? Nou, kan ik beter vragen hè, aan, uh, aan, aan Martine, uh, moeder van Hugo, met, uh, met zo'n probleem. Waarom is het zo belangrijk dat er dus ook nu kinderen, dat, dat Thijs nu praat voor Hugo? Um, omdat uh, zowel Hugo als andere mensen nu ook echt vinden dat het Hugo is die praat. Hugo uh, heeft uh, sinds vorige zomer uh, prolover to go En dat was eerst alleen met een volwassen stem. Um, en sinds hij die kinderstem gebruikt... zien andere mensen het ook echt als zijn stem. En anders denken ze, oh, jij praat door een computer. Ja, of een volwassene praat voor jou. Dus wij merkten ook dat als wij met hem op pad waren... en andere mensen gingen tegen hem terugpraten... dan praten ze eigenlijk niet tegen hem, maar dan gingen ze tegen ons zeggen. Van, oh, wil hij een fristie? In plaats van, uh, oh. wil jij een fristie? Um, en dat doet dat. Want die stem past gewoon niet bij dat kind. En wat deed dat met hem, met Hugo? Ja, dat hij zich toch vooral op ons richtte. En dat hij het toch meer als een instrument zag... dan als zijn eigen stem. En ik hoorde net nog iets heel leuks van mijn man... toen ik onderweg hier naartoe was. Er was vanavond ook een item hier over op het, op het Jeugdjournaal. En uh, daar was dus ook de stem Thijs, die uh, Hugo gebruikte, horen. En hij kwam direct aangerend, zo van... hé. Hey, maar dat is mijn stem. Die daar klinkt op de tv. Was ja. ik daar dan? Ja, ja. Um, en dat was met de volwassen stem echt anders. Ja. Nu is dit, want ik, ik kan me wel herinneren van uh, toen je het navigatiesysteem in Nederland kreeg, uh, voor, voor onderweg. Dat je eerst ook de Engelse stemmen en daarna kwamen dan een paar Nederlandse stemmen. En op een gegeven moment kwam er ook een appje, dan kon je dan kon je de eigen stemmen, dan kon je zelf een stem inspreken. Ne? Er zijn natuurlijk maar een beperkt aantal aanwijzingen. Ga je naar links of rechts. Toen zaten nog niet al die straatnamen erbij. Maar ik dacht van ja, eigenlijk zo ingewikkeld. Uh, kan het niet zijn? Waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, misschien is dat dus wel. Leek. Ik ben maar leek. Ik zie al wat verbaasde gezichten. <lacht> Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er een Nederlandse kinderstem beschikbaar was? Nou, ik zou graag willen inhaken. Eerst op zo ingewikkeld kan het niet zijn. Er staan 2100 plaatjes, of 21.000 plaatjes zei Martine net nog, in het systeem. Als je die allemaal een voor een moet gaan inspreken, dat kost best wel wat tijd en werk. Ja, zit hem in die uitgebreide woordenschat? Nou ja, daarnaast zit er ook een volledige grammaticale vervoeging in. Dus alle woorden die grammaticaal vervoegd kunnen worden kun je ook vervoegen. En op het moment dat jij het zelf zou kunnen inspreken of zou inspreken, dan, dan kan zo'n vervoeging niet meer. Nee. Dus dat is Eigenlijk al een beetje van de baan. Um, dat wordt wel nog gedaan bij uh, spraakcomputers die uh, blanco geleverd worden... en waar mensen zelf het een en ander gaan invoegen. Um, maar dan zie je dus dat er een minder uitgebreide woordenschat uh, in komt te staan. Verder um, bestaande uh, de spraaksynthese is eigenlijk zo... rond 1985 werd de eerste spraaksynthese uitgebracht. Dat was toen nog de typstem. Die, daarbij moest je fonetisch typen en dan werd het ook daadwerkelijk juist uitgesproken... Dat heeft een beetje een vlucht genomen toen inderdaad de navigatiesystemen op de markt kwamen. En toen de telefoons op de markt kwamen. Waarmee dat stemmen eigenlijk een stuk belangrijker werden. Um, daarbij is men zich gaan richten op de volwassen stemmen. Omdat het vaak voor informatiediensten gebruikt werd. En uh, daarin zie je ook dat daar veel minder expressie into, in, in is aangebracht. Ja, en, een beetje um, robotachtig. Ja, Vlornen ik wil het neutraal. niet noemen robotachtig, achtig maar vlak, ja. uh, wat vlakker, wat neutraler. En je hoort inderdaad dat het een gesynthetiseerde stem is, dat het een computerstem is. En uh, wat we gedaan hebben, is dat we voor die kinderstemmen 200 extra expressies hebben toegevoegd, zodat je ook daadwerkelijk uh, intonatie in je stem kunt aanbrengen. En, uh, Kun je dat op... eens laten horen? Ja, dat kan. Ik heb bijvoorbeeld, um... oh, dan moet ik heel even kijken. Hier, andersom. Mama, mag ik nog een snoepje? Goeie vraag. Papa, wat eten we vanavond? Ja, dat is anders. En, en kun je dan ook nog bij, bij je zin kun je ook nog kiezen hoe je hem uit wil spreken? Ik ben even benieuwd hoe geavanceerd het is. Dus zou ik wel zeggen, mama, of ik zeg alleen maar mama. Kan ik dan nog kiezen hoe ik dat wil zeggen? Ja, je kunt ervoor kiezen hoe dat je uh, mama aanspreekt. Um, ik zal je dat. Uh, ik kan je dat laten horen. Ik moet heel even kijken waar dat ik hem neer heb gezet. Ik vind zelf de alsjeblieft erg leuk. Er zit een gewone alsjeblieft in, maar ja. er zit ook een alsjeblieft in. Ja, dus ook en, het zeuren, ook het zeuren kan. Ja, je uh, hebt het zeuren. Kan. Oh, zeuren, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, dat is voor... belangrijk voor Hugo. Of heb je hem gevonden? Ook? Ik heb hem oh, gevonden. Ik heb ja. hier ja. de verschillende ik moeders. Kom zo bij je. Mam, mam, mam. Ja, ja en, dat maakt natuurlijk wel heel ja, en veel verschil. Een enorm verschil. Was het voor jou ook belangrijk dat hij, dat hij anders klonk? Of gaan jullie ook anders met hem om? Hoe gaat dat? Uh? Nou, ik, ik, we gaan denk ik niet echt anders met hem om. Maar ja, communicatie doet natuurlijk iets met je. Het is sowieso, ja. vond ik het een groot wonder, dat, uh, dat Hugo überhaupt een stem kreeg. Um, um, tot vorig jaar, zomervakantie. Uh, zat ik altijd onrustig voor in de auto twintig keer achterom te kijken of hij misschien een plaatje vast had. Want ik zou het heel vervelend vinden als hij iets wilde zeggen ja. en ik zou niet opletten. En in diezelfde vakantie kreeg hij die app en hoorde ik na een aantal dagen uh, rood pakje liga alsjeblieft. En um, nou, Dat doet al heel veel met je. En als je kind dan vervolgens ook nog als een kind klinkt en je op vakantie bent met drie gezinnen en je tussen de zeven andere kinderstemmen jouw kind hoort zeggen in een een vrolijke jonge stem, ik wil een zwemmen, zwembad, alsjeblieft. Dan doet dat toch echt iets anders met je dan dat je een plaatje onder je neus geduwd krijgt. Ja, of ja. een volwassen stem hoort. Of een volwassen stem hoort. Ja. Ja, ja, bijzonder. Ik zit wel te denken. Want je zegt, nou, je kunt die verschillende intonaties kiezen. Ja, op een gegeven moment moet je ook afvragen... hoe ver wil je gaan, bijvoorbeeld, als het gaat om scheldwoorden. Of ja, er zijn misschien woorden waarvan je denkt... nou, ik wil nog niet dat mijn kind die nu al gebruikt. <lacht> nee, Kun je ik blokken. Denk dat, <lacht> ik denk dat elke ouder dat niet wil. Um, ik weet niet of jullie zelf ouder ja. kinderen kinder hebben. Mijn dochter hebben. is 2,5. dus ik nou. kan er vrij veel invloed uitroepen. Jouw, jouw dochter vloekt vast nog niet. Nee. Uh, maar laten we heel eerlijk zijn op het moment dat jij op zondagmiddag in de schuur staat... en je laat een hamer op je teen vallen... Dan komt er ook iets uit waarvan je waarschijnlijk niet wil dat de buurman dat hoort. Ik ben dat heb heel jij. Leintjes. Ja, tuurlijk. Dat zijn we allemaal. Ja. Maar dat heb je ergens geleerd. Mm -hmm. En de kinderen leren het nooit van jou, maar ze pikken het altijd ergens op. Ja. Um, uiteindelijk is het zo dat we uh, op het moment dat we het zelf gaan instellen vaak zo'n computer of zo'n spraakcomputer maatschappelijk verantwoord inrichten. Want onze kinderen vloeken niet, maar heel eerlijk onze kinderen vloeken wel. En op dat moment Zet je, horen die woorden er eigenlijk in staan? En moet ik dan eigenlijk gewoon zeggen tegen mijn kind: Joh, dat moet je niet zeggen. Want ook dat hoort erbij natuurlijk: dat, ja, natuurlijk. dat je die, die communicatie hebt. Wat nou ja, kan wel, wat kan niet. Het is, ja, het is natuurlijk, kijk, hij, hij kan dus nu ook zeuren. Maar ja. ik kan natuurlijk niet die spraakcomputer uitzetten... of van hem afpakken. Ik ga ook niet de mond van mijn jongste zoon afplakken... als ik vind maar dat hij aan het zeurde bent. Maar ik kan me wel voorstellen, die neigingen... De, heb je misschien wel, hebben wij wel eens gezegd... Uh, hier met die telefoon, weet je wel, uh, wegwezen. Want, ja, uh, maar dat uh, is je telefoon. Ja. Maar op het moment dat, jij echt, dat er nood aan de man is... moet jij wel kunnen zeggen, papa, ik moet nu naar de wc. Of, uh, papa, daar ja. is brand. Maar geren. ik kan me zo voorstellen dat je de eerste gedachte hebt van... Uh, Weg met dat ding nu. Ja, die neiging Onthouden. hebben veel mensen wel. Ik werk nu negen jaar met spraakcomputers. En ik, ik kan me nog herinneren dat ik ergens een keer een spraakcomputer wegzette. En dat iemand uh, dat ik dat ik dit aan vader verteld had. En dat vader mij later naar belde en zei. Joh, ik heb de spraakcomputer meegenomen naar de kerk. En ik was haar vergeten te vertellen dat ze daar niet mag praten. Dus ze was door de hele preek was ze. Uh... Ja. een verhaal gaan zitten vertellen. Maar het is ook gewoon een stuk, uh, een stuk opvoeding ja. op dat moment. Ja, zeg daarover gesproken. We willen ja. het toch even weten... <lacht> wat kan dat ding nou precies uh, schelden? Ik weet niet... Uh, we zitten wel langslijn en onzeker. Wil, wil <lacht> iemand van de heer aan tafel graag even worden uitgescholden... door een uh, spraakcomputer? Ja, Sefkert? Ja. Yeah. Ja. Ja. Ja. Ja. Sefkert ja. ja. heeft ja. er ja. ja. uh, ja. ja. ja. ja. wel even ja. voor oh. wat er, uh, wat er uh, kan gebeuren. Nou, ik heb hem wel nog redelijk netjes ingesteld. Dat kom op. Zit je er klaar voor, Sefkert? Dat is nuts. Babbel ja, is het. is vooral komisch. Die zo heel netjes in. Ja. Je bent een monster. Zo. So, Idioot. Ah. Sukkel. Nou, we're talking. Jumbo. Nou, nu begint de pijn te doen, hè, Chefkin? Ja, ik zie jou een beetje in elkaar hè, zo uit, Ja. ja. Ja, dat is, dat is wel interessant, moet ik zeggen. Die scheldwoorden. Want ja, op een gegeven moment komen er ook weer keer dingen uit. Of werkt het ook nog zo? Ja, dat weet ik niet. Maar kijk, als mens vloep je vaak iets er in de snelheid uit. Maar nu, je moet natuurlijk wel nog eerst het intikken. Dus dan denk je misschien toch net iets langer na nou over wat je zegt. Je moet hem wel zoeken. Maar laat ik heel eerlijk zijn. Ik kwam op een gegeven moment bij een jongen van een jaar of 16. En die, had, die wilde ook kunnen schelden. En daar heb ik achter een hele hoop vakjes... Hebben scheldwoorden gezet. Er hebben allemaal bloemetjes in de pictogrammen gezet. Omdat hij niet wilde dat de begeleiding waar hij woonde... <laughs> exactly. kon zien dat hij er scheldwoorden in had staan. Want vaak krijg je dan opmerkingen dat iemand naar je systeem kijkt en zegt... Oh, ja. joh, gebruik jij die woorden? Terwijl ja. hij die zelden of nooit gebruikte. Maar op het moment dat hij een keer wilde vloeken... kon het wel. En dat was voor hem gewoon een hele grote meerwaarde. Ja, ja, eerlijk gezegd vind ik ook gewoon echt dat mijn, mijn oudste zoon Hugo dat gewoon net als zijn jongste broertje moet kunnen. En ja, eh, ja wij vroegen natuurlijk ook nooit. Maar um, een van de eerste woorden die hij nooit. sprak begon met een F en het eindigde op een K. Ja. En dat ze veter dan tussen de trap zat van de fiets, kwam dat eruit. Maar dat ja. zeiden wij verder nooit hoor. Nee. nee. Nee. Het is mooi dat iemand zelf de afweging moet gaan maken. Kan ik dat wel of niet? Ja, zeggen. Ja. ja. Ik vind het een mooi project eigenlijk. Ja, het is geweldig. En, en uh, hoe, gaat dat, hoe gaat dat verder? Uh, gaat het als een dolle... Want ik kan me voorstellen een soort community mensen... Je hebt vast een soort lotgenotengroep op internet. Of, en, en gaat het heel hard? Um, of we is zijn, het heel duur? Ik zal er even bij zeggen dat de app die, we, die wij hebben... pas sinds uh, november op de markt is. Dus dat het... Dat, het nu sinds november mogelijk is om met een kernwoordenschat via een iPad te kunnen spreken. Mm -hmm. um, die kinderstemmen die hebben we daar twee weken geleden aan toegevoegd. Dat okay. had nooit gekund zonder de steun uh, van het NSGK. Um, ja, de en de samenwerking van, uh, van met A cappella. Uh, want het is financieel gewoon echt niet mogelijk. Of het is commercieel gewoon niet mogelijk om die stemmen op de markt te, te brengen. Want het is gewoon een uh, ontzettend klein taalgebied waar, uh, waarin we wonen. Um, en nu is het belangrijk dat mensen te horen krijgen dat die kinderstemmen er zijn. Over zes maanden worden die stemmen vrijgegeven om te licenseren door andere fabrikanten. Van andere spraakcomputers. Want dit is een app en die kan ik met de hand bedienen. Maar er zijn ook uh, computers die je bijvoorbeeld met de ogen kan bedienen. Die je met je rolstoel kan bedienen. Zodat kinderen die niet hun eigen handen kunnen gebruiken toch ook uh, toegang hebben tot spraakcomputers. Ja. En die kunnen dan bij A Cappella Voice Groep. Ze je moet natuurlijk een over, dan worden ze wat ouder. En dan, ja, dan krijg je de baat in de keel. En dan, uh, en dan moet je gaan kiezen of niet? Dan moet je dus gaan zeggen: Nou, dan, dan moet je gaan, gaan kiezen. Tof. Want je gaat in één keer van kind naar, naar volwassen ja Dan nou is er nog een paar in een half een beetje zo... Nee, beetje dat is, dat is echt niet te doen om ook nog een puberstem te maken. Dat is financieel helemaal niet haalbaar. Nee. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat we allemaal ongeveer een jaar... dat je een jaar nodig hebt om uh, je stem te veranderen... van uh, kinderstem naar volwassen stem. Uh, en dat jaar, dat, uh, dat kun je dan overbruggen. Nog eventueel, je kunt kiezen voor je kinderstem... of je kunt kiezen voor de volwassen stem. Ja. Maar we zien wel dat in het buitenland... als kinderen die... Bijvoorbeeld naar de middelbare school gaan, die dan naar high school gaan, waar dat hun uh, klasgenoten op een gegeven moment baard in de keel krijgen of een uh, volwassene stem krijgen, dat zij mee overgaan. Ja. Ik, ik ben tot slot dan even die op Martine Thijs. Die die stem heeft ingesproken. Wat nou als je die ooit per ongeluk tegenkomt. Maar die ben ik tegengekomen. Jazeker. En uh, Thijs heet uh, eigenlijk Joel. Ja. En uh, die heb ik gisteren ontmoet. Toen hadden wij een klein feestje voor de lancering van de kinderstemmen. En uh, dat is een geweldig, uh, leuke jongen. Hij is niet heel gek. Wat is de stem nu voor jou van je zoon? Uh, ja en nee. Uh, um, als je. Kijk, de stem van Joël is de stem van Thijs, maar... Um, um is op de Hugo? Ja, ik stem van de Hugo, maar <lacht> op de spraakcomputer wordt het altijd precies hetzelfde uitgesproken. Ja, en dat doet Joël in een natuurlijke omgeving niet. Nee. Dus uiteindelijk klinkt dat toch niet helemaal hetzelfde. En Joël is natuurlijk ook gewoon een mens van vlees ja. en bloed. Dus, dus hij dus uh... uren in een studiootje gestaan. Ja, ja. en datzelfde geldt voor Merel. Ja. Overigens heet Merel in het echte wel Merel. Ja. Ja. Dat is eigenlijk stom toeval. Maar oh ja. dat, uh... En er zijn dus 50.000 kinderen in potentie mee geholpen. En die houtkamp. We gaan weer even kijken bij het, bij het voetbal. Die wedstrijden. Manchester City tegen Basel. Maar vooral de, hot, de hotspur tegen Juventus. Nou, de eerste maar beginnen. Manchester City 1-1 tegen Basel. 5-1 over twee wedstrijden tot nu toe. Dat is wel bekeken. Maar 1-0 tot de hotspur tegen Juventus. Ja, Juventus moet het de tweede helft heel anders gaan doen. In ieder geval aanvallend gaan spelen. Want de eerste helft, ja, op een... Uh penalty die ze hadden moeten krijgen. Na hebben ze eigenlijk heel weinig laten zien. Een schot van Pjanic nog maar verder. Uh, alleen maar nogal uh, grove overtredingen, harde overtredingen. En voor de rest weinig. Aan de andere kant Tottenham Hotspur wel goed spelend in die eerste helft met kansen creërend. Onder andere voor Harry Kane en voor Son die ook nog uh, wist te scoren. En kijken of dat in de tweede helft uh, wat anders kan zijn. Als uh, Juventus nu probeert in de aanval te gaan. Maar Matuidi raakt de bal alweer heel snel kwijt. En dan kan en kunnen de Spurs in de avond gaan. Mooi ball, balletje was dat. Ja, jammer dat er voor afgevloten werd vlak daarvoor. Omdat uh, Matuidi een overtreding maakte. Maar het balletje naar voren was een, uh, echt een hele fijne paas van uh, Davies. Uh, die uh, Matuidi moet hier eigenlijk ook de gele kaart krijgen. Ook weer veel te hard. Maar hij krijgt hem niet. Vrije trap voor de Spurs. We zitten in de tweede helft. Die is een minuutje of drie bezig. En uh, ja, de Spurs leiden vooralsnog soeverein. Maar wel met maar één doelpunt verschil. 1-0 tegen Juventus. Dankjewel Andy. Gaan we hier in de studio afscheid nemen van de gasten aan tafel. U hoorde net Willemijn Wetsels en Martine Meijers. Dus rondom die spraakcomputer. Dank voor jullie komst en uitleg. En veel succes Willemijn nog met het project. Ja dankjewel. En ook de mannen dankjewel. van dankjewel. Happy Life, Minecraft. de Sefket die zich nog even uit, Die net door de spraakcomputer. <laughs> Respect. En Mark Wusman en Bart Raumen. Dankjewel. Ja. dankjewel. Dankjewel. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... voert verslaggever Reinhard Meijer campagne met nieuwe kleine partijen. Hij onderzoekt deze week hoe zij de kiezer proberen te bereiken... en natuurlijk ook proberen over te halen. In het Brabantse kraandonk probeert de nieuwe linkse coalitiepartij Pro 6... het op de ouderwetse manier. Een bord in de tuin, maar zo gemakkelijk gaat dat niet, merkte Reinhard. Kijk uit, er is geen ja, pijn. Ja, daar ja, steken spijkertjes uit. Ja. Het zijn zomaar oude palen, maar... Uh... Wat ben je aan het doen? Ja, de palen uit de auto aan het laaien... zodat we daar dadelijk weer een banner op kunnen bevestigen. Waar staan we hier precies? We staan hier in Mahese, in het centrum van Mahese. Eigenlijk een vrij centrale plek. En we vonden dit een mooie plek... omdat je van hieruit heel veel voorbijkomend verkeer hebt. En we staan dus in de tuin van Ellie. Ellie wil niet op de radio, nee, maar ze... Niet. Nee, maar ze vindt het wel goed dat jullie dus zo'n enorm bord in haar tuin ja, zetten. Ja, hun dochter is bevriend met onze dochter. Zo gaat dat vaak, hè? Oh, is een beetje vriend. Vriendjespolitiek. <laughs> nou, vriendjespolitiek in die zin. Je maakt gebruik van je netwerk, je vraagt mensen van vinden jullie dat goed. Daar ben je ook van afhankelijk. Als je in een dorp woont, hè, je bent uh, afhankelijk van de mensen die je kent. En daarom is het ook belangrijk dat je mensen in je partij hebt... die in allerlei verenigingen zitten, die een groot netwerk hebben. Dan bereik je het meest en daar krijg je ook de meeste input van. Bart de communicatieman in de weer met een... Met de grondboor. Enorm treurig weer. Je moet er wel wat voor over hebben als nieuwe lokale partijen. Je dus moet er wel voor over hebben, ja. En dan werk ik gewoon uh, fulltime. Dus op dit moment uh, pak ik ook. Uh, heb ik ook gewoon een paar uurtjes uh, dan maar vrijgenomen op mijn werk. Je blijft ook nog lachen ondertussen. Vind ik wel mooi. <laughs> ja, maar het is, ook, het is ook heel leuk werk. Hiermee mogen de mensen ook inderdaad wel het besef hebben dat het niet alleen maar. we zitten niet alleen maar in kamertjes te vergaderen of zo. We steken de handen uit de mouwen. Zaterdag bijvoorbeeld gaan we met alle leden ons inzetten bij. Uh, voor NL Doet. We staan. Wel achter een enorme heg van drie meter hoog. Ja, dat klopt. Wordt dus nog een beetje spannend of het bord wel boven de heg uit ja, gaat torenen. Ja, ja, maar we hopen het wel. We hopen met kunst en vliegwerk dat voor. Nou, dat mag ik krijgen. toch ook hopen? Ja, <laughs> dat zeker. Chef, zo heet je, chef. Ja, chef-paal op dit moment. Op dit moment wel, ja. Een flauw ja. grapje. Hè? <laughs> Best wel. Wat ben je aan het doen? De palen uit elkaar aan het halen om dadelijk in de grond te slaan. Dat gaat nooit werken, die is veel te kort. Ja, oké, okay, maar daar gaan we nog een tweede aan vastmaken. Hè. Dan komt het wel goed. Hoe dan? Met de schroefmachine. Het is namelijk wel belangrijk, je mag niet op gemeentegrond staan. Hè? Want daar zijn al verschillende borden in de gemeente. Dus je moet achter de heg blijven? Ja. Kosten nog moeite worden bespaard, hè? Ja. Nou ja, kosten weet ik niet, maar moeite in ieder geval. Ja hoor, de affiches en zo, die zijn allemaal heel professioneel. Nou, het leuke is, ik heb uh, vanmorgen het houthok nog eens afgespeurd... en dan kom je weer wat palen tegen die weer gebruikt kunnen worden. Dus uh, je moet ook proberen met minimale middelen toch het maximale effect te bereiken. Hoe gaan we, jongens? Nou, het moet Oh nee, echt waar? Accu leeg. Ja. Marie, Marie, oh ja, Marie. Ik heb dus net gehoord dat het, uh, het plaats van het bord even is uitgesteld. Ja, tot morgen vroeg. Jullie blijven er maar bij lachen. De, de sfeer zit er nog steeds goed in. Het hoort er misschien ook wel een beetje bij. Ja, het heeft ook jawel. wel weer zijn charme. Dat heeft het ook. Je moet het er voor over hebben, hè? het hoort erbij. Ja, en dat hebben jullie wel, door weer en wind. Dat vind ik wel mooi om te zien. Ja, zeker. Het heeft wat voeten in aarde en palen. Maar, en palen. Uh... Ja. <laughs> maar de bocht het gaat er komen. We een foto's. Ja, ga er maar eens aanstaan. Zo meteen een andere manier van campagne voeren bij proces: Een muziekfeest organiseren. Nou, Op het goed. plein, denk ik. Muziekfeest op het plein. Goed ik. idee. Zou ze wat mee moeten doen. Het televisieprogramma. En die Even voor tien uur gaan we graag nog even bij jou. Buurt hoe het gaat in de Champions League duels. Zeven minuten bezig in de tweede helft. 1-0. De Spurs. Tottenham de Motspur leidt tegen Juventus. En er is nog geen... Mm. Uh, een overtreding. Dan komt de vierde gele kaart. Nu voor Chiellini. Is jonge, jonge. wat spelen ze ongelooflijk hard, die uh, Italianen. Uh, ik heb ook alweer een gele kaart gezien voor Benatia. Die werkelijk de benen van Dallielli probeerde onderuit uh, uh, ervan af te halen. Dit ook een belachelijke overtreding. En uh, weer is Dellielli het uh, slachtoffer. Ja, Dit is gewoon heel bewust iemand proberen te blesseren. En dan vind ik een gele kaart. Ondanks het feit dat het mooi bij de shirt staat van uh, Juventus. Uh, te weinig, want dit zijn van die idiotenovertredingen overtredingen zo bewust. En dat is puur frustratie van de kant van Juventus. Uh, daar hebben ze het toch echt niet voor nodig. Uh, kijken of uh, uh, Tottenham het uh, helemaal kan afstraffen. Door middel van een tweede doelpunt. Nou, het balbezit is nu voor uh, Juventus. Maar het wordt harder en harder. En onvriendelijker en onvriendelijker. De Spurs leiden met 1-0 tegen Juventus. Kroon, Andy. Zo meteen naar 10 uur het vervolg uiteraard. Ook van die wedstrijden. Maar we hebben nog meer. Ja, Harry Lavrijzen komt langs. Nederlandse wereldkampioen op de baan van vorige week. We gaan napraten. En, en waar komt hij allemaal vandaan ook? Uh, Zo'n mix hè? Ja, heel klein fietsje. Hele grote man. Ja. Constant zo Hartstikke mooi. En we bellen ook nog even met Wout Poels... want die heeft voor de Tweede Nederlandse overwinning gezorgd... in Parijs niest de koers, De rit naar de zon. Ja, alsof dat niet genoeg is... Uh, bellen we ook nog even met Roland Oldmans. Dat is dan weer de bondscoach van de Pakistaanse hockeymannen. Ja. Moet ze weer een beetje omhoog helpen op de wereldranglijst. Hij ja, zet India achter de rug. Ik ben benieuwd hoe ze daarover denken. Zijn concurrenten. Tot zo.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 De rest van je leven blijft dat gewoon bij je. Argos, zaterdag om 2 uur. Op NPO Radio 1, het nieuws van kanten. Nu te zien in Museum Belvedere, <middels> Heerenveen Oranjewoud. De Italiaanse grootmeester van het stilleven, Giorgio Morandi. Bestel uw kaart op museumbelvedere.nl.